enquête grijpen, omdat we daar het vermoeden hebben, maar dat is op de muziek vooruitlopen. Maar laat, laat ik zo stellen, het, het kan zo zijn dat bij de uitwerking, en dan kom ik bij u terug... ...hoe ik, hoe ik denk bepaalde zaken aan te pakken, dat, uh, dat, uh, dat een, een deel van de participatieladder wordt, uh, wordt, wordt gebruikt. Dank u wel, minister Zondbergen. Uh... Bij interruptie in vervolg op, op wat er net gezegd werd. Ik, ik wil u er eigenlijk op wijzen. Ik, ik weet dat namelijk heel zeker. In 2004 is die participatienota tot stand gekomen. Dat feitelijk de raad bepaalt welke mate van participatie plaats moet vinden. En dus niet het college. Dus dat is ook weer een van de dingen in de overwegingen die dus niet kloppen. Het is de raad die de participatie bepaalt. Het college kan een voorstel nee, doen aan de raad van de Veld, daarover. Van de, de raad bepaalt. Nee, mevrouw van der Veld. Het is, uh, in beginsel als de raad hem toepast, is de behoeftijd van de raad. Maar ieder lager orgaan mag op een vergelijkbare wijze voor de haar toekomende taken die laten toepassen. Want dat is een, het hoogste orgaan stelt hem vast. En alle organen die daar aan neverschikkend of onderschikkend zijn, mogen in beginsel, want dat is natuurlijk zonde als je een mooi instrument hebt, om hem dan niet te kunnen toepassen. Maar dat vast dan binnen de verantwoordelijkheden van dat bestuursorgaan. Als het een bevoegdheid van de raad is, zal dat via uw raad lopen. Want dat is het mooie van het openbaar bestuur. Perra de Geuronson, u wilde nog iets toevoegen? Graag voorzitter. Um, als ik luister naar de discussie die ook net heeft plaatsgevonden... gaat het er ook om dat we als college onze voelsprieten uit moeten hebben staan. Dat we visie moeten hebben en dat we weten op een gegeven moment... dat we moeten luisteren en maatwerk uh, uh, moeten kunnen leveren. In de afgelopen periode zijn er diverse gesprekken gevoerd met de ondernemers in Zandvoort. En het wordt ook vele malen door u gezegd, Zandvoort zit in economisch zwaar weer... We moeten alle zeilen bijzetten om de economie van Zandvoort... en het toerisme van Zandvoort die injectie te blijven geven... zodat die blijft draaien. Dat is ook de reden waarvan we gezegd hebben... blijf investeren in de VVV zodat het toerisme en de mensen hierheen komen... zodat ze een, dat we een boost kunnen geven aan het geheel. Dat is hetgeen wat eigenlijk nu ook hiervoor ligt. We zitten in zwaar weer. Er is vanuit ondernemers en in brede zin... we praten niet alleen over de jaren rondpafiljoens... of over de strandpachters... Ondernemend Zandvoort ook in het centrum heeft aangegeven... we hebben het zwaar, we hebben het moeilijk. Kom met voorstellen. Dit is zo'n voorstel waarbij nu gevraagd wordt... en ik heb het al eerder aan u gezegd... er zijn ook momenten, en het is zwaar weer... maar we zullen moeten blijven investeren. Blijven investeren in de economie van Zandvoort. Juist om op een gegeven ogenblik... die economie van Zandvoort en die ondernemers... om het daarvoor mogelijk te maken. Dat betekent ook lef van uw kant... Dat betekent ook durven investeren in het economisch en toeristisch product van Zandvoort. In, op deze manier ook via het winterparkeren. Dat is hetgeen wat u ook in deze moet kunnen laten zien. Dat kan geld kosten. Het kan ook een heleboel opleveren. Want dat staat er ook tegenover. Het betekent ook dat je op een gegeven moment de ruimte moet geven hiervoor het economisch product. En je kan die marketingproducten kan je nu ook al inzetten. We hebben gezien ook in het regeerakkoord dat de koopzondagen, dat is niet alleen meer volbestemd aan Zandvoort. Het wordt uitgebreid tot Nederland. Dan moet je op een gegeven moment juist nu je kans pakken en laten zien dat wij hierop anticiperen. Dat we nu gaan zeggen, ja in januari kan je in Zandvoort, kan je op zondag gratis parkeren. Is een mooie promotie voor de VVV. En dan doen we recht aan het toeristisch en economisch product van Zandvoort. Dus ik doe een dringend beroep om toch winterparkeren mogelijk te maken. Dank u wel. Mevrouw Keunelsson, dames en heren, het is niet de bedoeling dat u op welke manier dan ook uw genoeg of ongenoegen kenbaar maakt. Uh, ik had net aangekondigd dat er drie mensen zijn die aan mij hebben kenbaar gemaakt om in het debat iets in te brengen. Dat is in die volgorde ook meneer Simons, meneer Tatus en mevrouw van der Veld. Meneer Simons mag het spits afbijten en daarna gaat hij wat vrijer lopen. Voorzitter, dank u wel. Ik vind. Als ik kijk naar het abonnement, want daar gaat het op dit moment over natuurlijk... dan komt dat in plaats, en dat heb ik goed begrepen van de VVD... dan komt dat in plaats van de besluitvorming die voor het raadsbesluit voor ligt. Met andere woorden, dit is eigenlijk een heel ander besluit. De, het is, bestaat wel uit vijf punten, maar het zijn andere besluiten... die voorliggen dan bij het raadsbesluit gevoegd zijn. Ik moet u zeggen, ik vind dat geen goede vang van zaken. Ik vind dat eigenlijk ondemocratisch, want we hebben een vroegere sessie gehad. Daarbij konden onze burgers inspreken. Hierbij zijn wij aan het woord. En de burgers kunnen niet meer inspreken. Ik vind dat dus eigenlijk geen goede en geen Mevrouw democratische gang van zaken. Ik maak ernstig bezwaar tegen het feit dat u het indienen van een amendement ondemocratisch noemt. Daar is niets ondemocratisch aan. Wij zijn met zeventiende gekozen om volksvertegenwoordiger te zijn. En een van de bevoegdheden die wij hebben... is om amendementen in te dienen. En ik maak er ernstig bezwaar tegen nogmaals... dat u zegt dat dat niet democratisch, democratisch zou zijn. Dat is democratie bij uitstek. Zo werkt het staatsrecht in Nederland. Fijn dat u me dat uitlegt, mevrouw Verheij. Dat had ik nog niet begrepen. Ik ben nog nieuw in dit spel. Dus dat is duidelijk. En uh, het is zo dat ik geen bezwaar heb... en wij geen bezwaar hebben tegen het indienen van het amendement. Natuurlijk niet. Maar de inhoud van het amendement is heel wat anders. Hier staan besluiten in... waar onze burgers nog niet tegen of op hebben kunnen reageren. En dat vind ik niet democratisch. Dat is het punt wat ik zeg. Daarnaast hebben wij in het besluit wat bij het raadsbesluit hoort, Er staan te kiezen voor een optie, optie 1 wel te verstaan, en het college opdracht te geven om een enquête te houden. Hele duidelijke formuleringen. In hetgeen wat hier nu voor staat, moeten we afwachten wat er gebeuren gaat. En we hebben wel vertrouwen, daar gaat het niet om. Maar het is niet fijn om af te moeten wachten, wat gaat er nu gebeuren. Ik heb veel liever dat we besluiten over iets wat concreet is. Wat concrete besluiten zijn, maatregelen en dingen die we gaan doen. Dat gebeurt hier niet. En dat is een van de punten waarvan ik zeg, nou daar heb ik bezwaar in. En ik geloof dat we onze rol als volksvertegenwoordigers, want dat zijn we... We hebben gehoord, we hebben zittingen gehad in het Rode Kruisgebouw in Oud-Noord. We hebben zittingen gehad in het Centerpark. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen, voorzitter. En die wilde ik even, ik, ik sluit nu af. Ik ga er geen lang betoog van maken. Dat bent u van mij niet gewend. Ik ben meestal kort en bondig. En uh, dan zeg ik, als dit de resultante is van dat die vergaderingen... Waar de mensen gehoord zijn, waar een aantal mensen gezegd hebben, ik wist niet dat het zo erg was, we gaan er iets aan doen. En dan komt de wethouder met een voorstel om er iets aan te doen. En dan wordt dat ten eerste verdaagd. En ten tweede wordt het nu een heel ander voorstel. Ik vind dat geen goede gang voor zaken. Dat is mijn mening, voorzitter. Mevrouw Rietkerk, wil een interruptie. Dat wil ik namelijk. Ja, ik wilde even interromperen. Alles wat u nu zegt, dat sluit dit abonnement niet uit. Maatwerk, kijk, de inwoners zijn gehoord. Maar wat er blijkt, dat het niet voldoende is. Dus wat gaan wij nu doen? We gaan het maatwerk leveren, waarbij we nog meer kunnen gaan kijken of datgene wat er ingebracht is, ook ten uitvoer kan worden gebracht. Dat is wat er nu gaat gebeuren. Wij sluiten niet uit dat er opnieuw gekeken gaat worden bij de gebieden waar zaken volgens u en volgens de burgers die goed gaan. We moeten nu afwachten, mevrouw Rietkerk... en dat is hetgeen wat ik betoog. Afwachten, we nemen geen concrete besluiten... maar we moeten afwachten wat er gebeurt. En ik heb wel meneer... vertrouwen in de wethouder... maar ik neem liever besluiten van zo gaat het gebeuren. Maar dat meneer... lijkt me zekerder voor onze bewoners... en dat is het, volgens mij, als ik goed geluisterd heb... hetgeen wat zij ook vragen en wat zij graag willen. Maar meneer Simon, wilt u van A tot Z uitgeschreven hebben... Wat er allemaal moet, waar zitten wij dan nog voor? Waar zit het college dan nog voor? Nee, dat wilt u mevrouw Ritke, dat wilt u. U vertelt mijn woorden verkeerd. Dank u wel, meneer Tatus. Verduidelijken, ja. iedereen draait, waar, waar, wat verstaan we nou onder maatwerk? Maatwerk is hetgeen wat het college in optie 1 heeft neergezet. Daar staat al het maatwerk vernoemd. En die ruimte krijgt het college van ons. Daar staat het. En de, de discussie gaat er met name over de enquête. En als we dat nou eens proberen van elkaar te scheiden... dan komen we volgens mij verder als dat we er maar omheen blijven breien. Meneer Tatus. Ja, voorzitter. Uh, we zijn nu... Uh, eens even kijken... Uh, Drie jaar en drie dagen bezig. Althans de raad is drie jaar en drie dagen bezig... om een nieuw parkeerbeleid te ontwikkelen voor de gemeente Zandvoort. Want een kant-en-klaar product dat er lag op 4 november 2009... Eh, was niet goed genoeg. Maar wat ik nu hoor, dat is dat men steeds dichter bij dat product van 2009 komt. Er is 50.000 euro aan externe uitgegeven. Er is 1186 manuur besteedt om wat er nu voor ons ligt uh, aan te bieden. En men is er nog niet uit. Het had toch absoluut tijd geweest, denk ik, van dit college en ook de taak van de voorzitter, als ziet dat de gemeenteraad aan het aanmodderen is om met een goed product te komen, wat eigenlijk niet desraads is, maar de raad wil het. Maar de raad kan het niet. En dat is niet omdat de raad niet uh, intelligent genoeg is. Maar de deskundigheid ligt niet bij de raad. De deskundigheid die ligt bij het college, bij de adviseurs van het college, bij de externe. En de raad kan niet, en zeker niet als er 17 zielen zijn die allemaal aan andere kant uitdenken, die allemaal beïnvloed worden door. De bewoners, logisch, iedereen heeft een eigen achterban te vertegenwoordigen. En dat wil je ook vertegenwoordigen, dat moet je vertegenwoordigen. Alleen het college kan het totale product het totale probleem overzien. Dat is dan ook de taak van het college. Het college is niet van één partij. Nee, het college is van de hele Zandvoortse bevolking. En het college moet bestuursmoed... vroeger noemden ze het regentenmoed tonen... om voor het algemeen belang op te komen. En wat nu gebeurt, dat is dat met allerlei deelbelangetjes... die absoluut ook belangrijk zijn proberen we elkaar eh, wat, wat, wat af te vangen en we komen niet tot consensus. Hier vanavond komen we absoluut niet tot consensus. Er is een hele duidelijke poging gedaan van de VVD en eh, daar hebben we wat medestanders. En daar zal misschien vanwege de druk binnen de coalitie een kleine meerderheid, de, de, de meest kleine me meerderheid zijn om dat amendement door te drukken. Ik heb de wethouder niet horen zeggen dat hij het amendement steunt. Alleen maar onderdelen daaruit. Dus dan krijgen we weer de discussie dit wel, dat niet. Nou, daar komen we nooit uit. Uh, ik denk dat de intentie van het college... de kennis van het college ruim genoeg is... Om een parkeersysteem op te zetten voor Zandvoort, waar iedereen zich, althans de meesten zich in kunnen vinden en waar het algemeen belang geldt. En dat, dat botst met enkele kaders die de Raad heeft gesteld, en dan zeg ik het een, misschien een beetje barinerend, in de onwetendheid, want de Raad was niet deskundig toen die kaders gesteld werden, die hebben dat eigenzinnig gedaan. Daar loopt natuurlijk een college met. Voorzitter, kennis... even ter interruptie. De heer Taten zegt dat het eigenzinnig is gedaan. Maar we hebben er wel voor de grond mij voor ingeschakeld uh, als deskundige. In, om ons adviezen te geven wil, over het vaststellen van dit parkeerbeleid. Ik, ik wil verder uitspreken, uh, graag, uh, voorzitter. Nee, maar er wordt een onwaarheid ge, gezegd hier. Er worden hier geen onwaarheden gezegd. Uh, nou, dat, uh, hier, hier komt dus uh, ook een verschil van mening binnen de VVD naar buiten. Uh, er, er, er zijn nu kaders gesteld door de gemeenteraad. Uh, en daar loopt de, het college af en toe tegenop om iets te kunnen uitvoeren. Uh, kunnen we niet een afspraak maken met elkaar... dat we het college uh, alle ruimte geven om met een systeem te komen... we weten nou allemaal hoe we erover denken. We kunnen niets meer bedenken. We kunnen de organisatie geen vragen meer stellen die al niet gesteld zijn kunnen we het college nou niet de toestemming geven... of gewoon de carte blanche gaat misschien iets te ver... met een regelmatige terugkoppeling om een systeem te bedenken... voor heer Zand, heel Zandvoort. Maatwerk betekent gewoon dat als je tegen een probleem aanloopt... dat je dat op gaat lossen. Daar moet je niet te moeilijk over doen. Dat kan uh, een kader zijn dat gesteld werd, dat kan iets anders zijn. Als dat in strijd is met de kaders die gesteld zijn... Stel, leg het dan aan de raad voor zodat het kader kan worden bijgesteld... Als de verordening niet toestaat dat iets niet kan... stel het de Raad voor... ...opdat het kan worden bijgesteld. Maar zo komen we hier niet uit. Dus ik doe echt een beroep aan de hele raad. En uh, anders dan uh, denk ik dat de burgemeester moet ingrijpen... ...want de besluitvorming is op deze manier ook absoluut niet democratisch meer. Via Facebook worden er allerlei uh, zaken behandeld... ...waar de zwijgende meerderheid van Zandvoort niet aan te pas komt. Maar het zijn wel diegenen die op Facebook de stemming maken... En, uh, ...en, en uh, de besluitvorming beïnvloeden. Nou, ik denk dat dat dus absoluut niet kan. Voorzitter, zou u uh, een schorsing willen in de last Nou, ik wil dus even doorgaan als dat kan. Nee, nee, nee, nee. Ik heb met jou niks te maken, man. Nee, ik, ik wil... Dames en heren, het beleid is dat als er een schorsing wordt gevraagd... ...ik die honoreer. En ik zou u allen willen meegeven... ...en dat was volgens mij wel de insteek uh, van de meesten van u... ...maar ik verwoord ze maar even is dat het vooruitkijken en het oplossen en besluiten meer gaat binden dan het achteromkijken. Ik geef het u allemaal maar mee. Ik schors deze vergadering voor een kwartier. Ja, niet, wat uh, en als het korter kan, dan hoor ik dat graag. En ik verzoek u daar allemaal rekening mee te houden. Ja, Pieter Schorsi. Opmerkelijk. Dat Vooral dat wel een stukje. Ja, ik denk Binnen de VVD-fractie Tatus heeft een goed verhaal. Van jongens hou nou eens op met een gepraat en ik beslist. Ik vond het helemaal niet zo slecht en heel redelijk En eigenlijk... vervolgens door zijn eigen partijgenoot, Jere Kamer, om, uh, wordt toegesproken. Ja, ja, ik denk dat de burgemeester even ingrijpt om de gemoederen niet... Ik uh... denk dat er even in het VVD-kamp gepraat wordt in de schorsing. Ja, ik denk dat dat ook nodig is. Want ja. nogmaals... Ik had nou niet het gevoel dat, dat uh, raadslietaties daar nou een, een, een waanzinnig verhaal aan te houden. Zelfs ja. heel redelijk. Heel redelijk. En, nee. van, kom op, laten we nou eens wat gaan doen. Ja. En uh, alle neuzen dezelfde kant uit. Ik vond het heel opvallend. Ja, nou ja, ja. goed. Ja. Ze vechten het maar uit. Maar ze hebben zoals het er nu uitziet wel een meerderheid voor dit voorstel: hè? VVD, eh, CDA, Partij van de Arbeid. Dat is een meerderheid al. Maar ja, wat doet Jerry Kramer? Gaat hij tegenstemmen? Ja, dat zou kunnen. We hebben ook nog niet D66 gehoord. Uh, nee En GroenLinks nee. En die hebben Dus er zijn nog een paar zwevende stemmen Ja, Voor zover... lijkt het wel kiezen. Nou wacht even, uh, Sociaal Zandvoort Had ik de indruk dat hij wel meegaat? Ik denk het haast ook Ja, maar dat is toch een volger van de Partij van de Arbeid Ja, die uh, Ik denk dat die er wel meegaat Dus het zal nog wel eens mee kunnen vallen Maar inmiddels zijn ze al een uur en een kwartier bezig hè? Ja, ja, dat hadden we al gedacht uh, ja, ja, dat zou zo zijn. Het is een interessant onderwerp ja. We gaan naar de muziek dat Doen we. Voor mij zij, mijn engel van plezier, opgaand in het nu en hier, het perfecte medicijn. Perfecting. Kennelijk is er veel te bespreken in het gemeentehuis, want dames en heren luisteraars, we zitten nog steeds in de schorsing die om kwart over negen is begonnen. Die een kwartiertje zou duren, nou dat is nu voorbij, nog twee minuten en dan zou het weer moeten beginnen. We zijn dus terug bezig met agenda punt 1, dat is het parkeerbeleid, amendement lichter van de VVD, Partij van Arbeid, CDA. Uh, we zijn benieuwd of dat er doorheen komt, want er was heel wat discussie en wat vragen over maatwerk en participatieproces van de burgerij. Maar ik vermoed dat het toch doorheen komt. Ja. Yeah. Nou, we wachten af totdat het belletje klinkt. Ik maak even bekend dat de schorsing 15 minuten langer duurt. Ze zijn er nog niet uit Pieter. Kwartiertje extra. <laughs> en dan hebben ze nog een heleboel agendapunten te gaan. Ik denk, ik denk dat het binnen de VVD een partijtje met meerdere ronden wordt. Ik denk het ook. Ik denk dat er problemen zijn. Ik zou nu graag eigenlijk met een geheime microfoon er even rondlopen. Ja, jammer dat we niet op het raadhuis zitten. Ja precies, want dan, een zou, je, loopmicrofoon, dan ja. zou je eventjes gaan informeren wat ja, er precies wel. aan de hand wat is. dacht je? Dacht je. Ik zou jou zeggen, zet er een webcam neer, joh. Dan kunnen we ja. ja, meekijken hier vandaan. Ondertussen uh, is wel de stand uh, Manchester City Ajax 1-2. Ajax staat voor met 2-1. Ja, en bij de Rus. En dat is wel knap, hè? He? Ja, dat is geweldig. Ze knokken echt ervoor. Uh, Don, wie wordt de president van Amerika? Want uh, ja. is zijn druk? Bezig met stemmen. Ja, ja, nou, zoals de meeste Europeanen hoop ik Obama. Ja. Want ik denk dat voor Europa toch nog net even iets beter is. En hij had ook een kleine voorsprong. Hè? Vanmiddag ja. alle pols ja. duiden op een, op een voorsprong. Het is dus, ja. Ja. Dus wachten. En ik dacht, meen begrepen hebben dat de staat Ohio de sleutel is. Nou we zijn benieuwd hoe dat afloopt. Ga, ja. Blijf jij kijken vannacht? Nee, niet de hele nacht. Dat nee. uh, hoor ik morgenochtend. Wel zo Zoveel heb ik er ook niet voor op. Pascal, wat denk jij? Wie wordt de president? <coughs> ik, ik ga er ook niet voor wakker blijven. Ik uh, moet uh, gewoon ook uh, keurig netjes morgen weer werken? Ja, ja we moeten uh, velen. Ja, ja. We gaan ja. weer even lekker luisteren naar muziek. En uh, zodra het belletje klinkt, dan zijn we weer in dat de eter. Goed. Oh. Ja, nou het is uh, half uur schorsing geweest, dus we mogen wel weer beginnen, want uh, dit wordt uh, nachtwerk ja. en morgen wordt het ook nachtwerk. Ja, goed, dat was het belletje van op uw plaats. Zeg. Ja, dames en heren, ik heropen de vergadering en goed gebruik is dat degene die om schorsing heeft gevraagd als eerst het woord krijgt als daar behoefte aan is. Mevrouw Vrij, dank u voorzitter. Het amendement zoals dat eerder is gepresenteerd, dat blijft gehandhaafd namens de VVD, het CDA en de P van de A. Maar er is wel nog wel wat onduidelijkheid wat dat betreft in de reactie van het college. Dus daarom zou ik wethouder Zandbergen willen vragen om namens het college aan te geven of hij met dit amendement uit de voeten kunt, kan en wat u ervan vindt. Als u mij toelaat, meneer de voorzitter, dan wil ik daarop reageren. Um, in mijn eerste termijn heb ik geprobeerd om wat, wat, met wat vragen... Wat, wat meer duidelijkheid te krijgen. Maar volgens mij uh, had ik al gezegd in de eerste instantie... dat u veel vertrouwen in mij stelt. Dus ik kan absoluut leven met het, uh, met het voorstel. Bij de interruptie, meneer de voorzitter. U had ook een paar punten dat u zei van... Uh, uh dat u met bepaalde punten niet kon leven, dacht ik. Volgens Zo. mij heb ik dat niet gezegd. Ik heb alleen bij, bij punt 2 wat, wat verduidelijking gevraagd. Of verduidelijking, ja bedoel ik, ja. Verduidelijking gevraagd en ook vanwege het feit... dat ik wat meer kaders nodig heb. Maar in principe, als met punt 2, als er staat van... Uh, er is één systeem waar maatwerk mogelijk is... dan kan ik u namens het college zeggen... het college kan zich daarin vinden vanwege het feit dat we daar ook meer... ...bewegingsvrijheid krijgen. U geeft namelijk ook met, deze, met dit abonnement... ...als u dat aanneemt... ...de bal terug aan het college... ...met de, het antwoord van beste college... ...ga naar eerder geweten kijken... Uh, ...naar alle knelpunten die, uh, die zijn gesignaleerd... ...en ga uh, kijken met de participatieladder in de hand... Waar, uh, ...welke mogelijkheden er zijn. Dus wat dat betreft... ...dat is ook de reden waarom ik in de eerste termijn... ...een aantal verdaderende vragen heb gesteld... En als je ook naar, naar punt 5 gaat kijken... dat punt over de kostenbewonersvergunning... als u daarmee bedoelt de parkeerbeheerorganisatie... kan ik me daar absoluut in vinden. Mevrouw van der Veld, u wilde ook een korte interruptie. Ja, ik, ik wilde u vragen hoe u het er nou mee eens kan zijn. Want er staat hier, er is een systeem... terwijl het eigenlijk hoort bij de uitgangspunten... het is nog van 2010, dat terzijde... waarbij er ruimte is voor maatwerk in bepaalde gebieden. Welke bepaalde gebieden? Dat staat hier wel. Dat moet er echt uit. Ik voel aan alles dat dit door zal gaan... maar ik raad u dan toch wel sterk aan... in bepaalde gebieden eruit te laten. Want daarna wordt ook nog eens keer aangehaald... zoals die onder meer zijn benoemd... in de knelpuntennota. Dus dan hebben we het puur over Oud-Noord. Ja, die, die zijn in de knelpuntennota. Dan, dan moet u het helemaal weglaten. Dan moet u gewoon achter maatwerk... U een punt zetten. De vijfouder graag korte reactie, daarna gaat het debat terug naar de raad. Ja, maar ik, ik kan, vraag me af hoe de, de wethouder daar nou mee eens kan zijn. Precies, dus ik geef hem nu de gelegenheid, daarna krijgt u het debat. Als ik even even, want u zegt het is alleen park daarwijk en Aardmoord. Dat is niet helemaal waar, want volgens mij wordt er ook gesproken over de Hoge Weg. Over de Torbeckstraat, over windparkeren. Over uh, in mijn beleving ook de Koninginbuurt. Uh, uh, en er staat onder meer de knelpuntennotitie. Kijk, als ik bijvoorbeeld in gesprek ga met Vogelbuurt Tranendal... Om, de, uh, om te kijken uh, hoe ze daar tegen het parkeerbeleid aankijken. Aan dan zullen er ook een aantal uh, punten naar voren komen waarbij ik naar eer en geweten een, uh, een beslissing zal nemen en dat naar, u, uh, naar, uh, naar het college gaat brengen. En het college brengt het weer naar, naar u. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat ik daarmee uit de voet kan. Als er alleen had gestaan, alleen de knelpunten-notitie, dan denk ik bij mezelf: ja, dat verengt het en dan heb ik geen ruimte meer. Dank u wel, reedhaar de Sandbergen. Iemand behoeft er nog aan debat ja, ter... in deze termijn? De uh, interruptie, meneer de voorzitter. Uh, ja, ik kan... Uh, na de vragen die ik gesteld heb aan de VVD... begrijp ik er nog helemaal niks meer van. Of het was heel weinig van het abonnement. Dus ik kom uh, zelf met het abonnement. Uh, Zal ik hem meteen uh, even voorlezen, meneer de Gaat u Voorzitter, Nou, gelezen het voorstel in zaken de knelpunten parkeerbeleid overwegend dat bij een keuze van optie 1 een enquête alleen maar bedoeld kan zijn om per wijk informatie te verzamelen, besluit het ontwerpsbesluit als volgt aan te passen. Punt 3 wordt als volgt gewijzigd het college opdracht te geven, alleen als het nodig is per wijk een parkeerbeleid wordt ingevoerd. En enquête te houden. Punt 4. Wordt als volgt gewijzigd... ...een krediet beschikbaar te stellen van 50.000 euro... ...om wijkgericht enquêtes te houden. Uh, punt 5. Vertel eens bij de uh, knelpuntennotitie. Of vertel eens bij de, bij de optie. 1. Een van voorstel. Ja, ja, van het raadsbesluit. Uh, over het winterparkeren. Ja, ik wil daar toch nog eerst een uh, discussie met de raad over hebben. Naast het abonnement van VVD, Dank u wel. Partij van de Arbeid en het CDA... wordt er nu ook een abonnement van Sociaal Zandvoort en Oudere Partij Zandvoort uh, ingediend. Zoals net benoemd. Meneer de voorzitter, uh, de vorige keer heb ik ook een abonnement ingediend... namens uh, gemeentebelangen Zandvoort. En ook die wil ik nog uh, boven tafel houden. Dient u, dient u hem in of... Ja, nou, ja, u ik heb hem niet ingetrokken in de... Tijd. Dus ja, aangezien we nu weer verder gaan. Ja, die blijft uh, wat mij betreft bestaan. Prima. Uh, en even voor, voor iedereen, mevrouw van der Veld. Waar doelde dat abonnement specifiek op? Dan zitten we allemaal met hetzelfde beeld. Even voor iedereen. Nou, niet iedereen heeft uw abonnement scherp op je netvlies. De essentie van uw abonnement was destijds de intentie is uh, het uh, college te volgen met één restrictie. En dat er dus expliciet bij komt te staan dat het parkeerbeleid nu wordt bevroren en pas weer uh, tot ontdooien wordt gebracht om er even uh, zo te zeggen. Wanneer er uh, door middel van enquête of door andere wijze helder. inderdaad uh, wat meer uh, ja, steun is onder uh, de inwoners. Nee, dank u wel. Dan is dat helder dat u dat abonnement bedoelt. Mag ik even reageren op dit abonnement of niet? Uh, of is dat niet de bedoeling? Het abonnement van meneer Paap bedoelt u meneer Bluis? Of het abonnement wat mevrouw van der Velde vorige keer... Helemaal niet? Van meneer Paap. Van meneer Paap. Ja, ik weet niet wat de procedure nu is, want het wordt een beetje ja, ik onduidelijk was aan allemaal. Aan het, uh, nou, ik ben aan het nadenken van of we per abonnement even... Ja, laten we maar een rondje ter verduidelijking doen... En in het debat eh, kan iedereen erop reageren. Dus zijn er vragen ter verduidelijking over het abonnement van meneer Paat? Nee? Ik wel, want ik denk dat het, abon het abonnement wat wij ingediend hebben... daaraan voldoet. Het abonnement ge geeft ruimte om, om de wethouder... middels de participatieladder te doen wat hij denkt te moeten doen. En het raad heeft gezegd... of ik ga er vanuit het raad zeggen... heeft gezegd dat, dat die ruimte bij, bij het college nu komt te liggen om zelf te doen om te komen tot de oplossing. En of dat een enquête is of een vragenlijst of, of, of een, een, iets anders, dat maakt niet uit. Dat, is, nee, dat laat ik aan het college en dat is juist ook de kracht van het abonnement... in plaats van, het moet een enquête zijn. Waarom moet het een enquête zijn? Het kan ook iets anders zijn. Het kan ook een andere wijze van onderhandelen en, en praten met elkaar zijn. Nee, want in de tekst van het abonnement van de VVD wordt juist gezegd geen enquête. En wij laten het toch wel wat redelijk opener. Andere nog? Meneer bouwer Voorzitter, er zijn twee dingen. Uh, voor de schorsing heeft uh, wethouder uh, Gurrenson uh, een pleidooi gehouden voor winterparkeren. Uh, er zijn nu diverse amendementen ingediend waarbij het ene winterparkeren in ieder geval uitsluit. En er ook de andere amendementen zijn waarbij dat niet het geval is. Ik wil zowel op de argumenten van de wethouder reageren als melding maken van het feit dat wij naar het bevind van zaken een amendement willen indienen als uit andere amendementen die aangenomen worden niet zou volgen dat winterparkeren wordt uitgesloten. Uh, wij hebben begrip voor het feit dat uh, de, de wethouder bepleit dat er wordt geïnvesteerd in een gezond ondernemingsklimaat. Maar wij vinden het voorstel. Zodanig weinig basis hebben. Dat wij van mening zijn. Dat je dan niet. Zeker niet in de positie waar je zand wordt in. Ja, er is weer storing in de computer op het gemeentehuis. Dus dat betekent dat de uitzending weer eventjes stil ligt. Ja, net was het vrij snel voorbij. Dat gaan we nu maar hopen. Ja, ik hoop het ook. Want, uh, die computer, uh, dat is niet helemaal betrouwbaar daar. Ja, het kan zijn dat internet uh, dat doet hoor, niet de computer misschien. Okay. We weten het niet. We wachten af. ...zakken over die meters gaan... ...en dat in de winter die meters allemaal stuk gaan... ...kijk, één meter kost 22.000 euro. Extra handhaving... ...als u wil blijven betalen in de winter... ...kost ook geld. Weet u of die kosten daarin meegenomen zijn... ...in die anderhalf ton? Ik heb daarna gevraagd, eh, voorzitter... ...en bij mijn weten is het zo dat dat is meegenomen... ...want anders zou het hebben over 180.000 euro... ...als ik wel ben interlicht. ...en op het moment dat ik jok, dan doe ik dat in commissie. Dat is een meneer bouwer Voorzitter, het lijkt mij verstandig dat ik het abonnement even toelicht. Volgens mij heeft u dat net gedaan, of niet? Nou, ik, ik heb inderdaad wel verteld wat de achterliggende reden oh. is. Eh, maar ik heb... Eh, nou, misschien kan ik het dan zo oplossen... door niet de overwegingen eh, nog eens een keertje over te doen... maar in ieder geval het besluit even, even, u even te vertellen. U leest mijn gedachten. Goed, niet eerder besluit is dan dus niet eerder een nul tarief voor parkeer op de boulevards in de winterperiode in te voeren. Dan dat... Nee, dat is een andere versie. Dat is een andere versie. Ja, de amendementen die, die vliegen jong door. Dus even... Kijk, we worden allemaal wat ouder. Nou, dat... Ja, dat is een doordenker. Meneer Bouwberg Wilson. Ik, ik weet niet of er een oorzakelijk ik... verband is, uh, voor nee, Voorzitter. Nee, totaal niet. Besluit. Vooralsnog geen nultarief voor parkeren op de boulevards in de winterperiode in te voeren. Dat is het, uh, dat is het besluit, Dank u wel. Uh, samenvattend voor u, er liggen inmiddels vier aangekondigde abonnementen. Pas bij de besluitvorming gaan we het daarover hebben en kijken wat het meest verstrekkende is. Ik heb het beeld dat vragen ter verduidelijking niet meer nodig zijn. We zitten nu in de debatfase. En. Daarin had meneer Demmers het woord gevraagd, maar heeft hij dat inmiddels al gekregen? Voldoende? Dank u wel. Mevrouw van der Veld? Nee, maar. Eh, ik begrijp. U we moeten een keer, keer afronden Demmers. ook, want volgens mij zijn we al uren ja. bezig. En volgens mij zijn we alleen maar aan het herhalen en te herhalen. Ja, maar misschien komt dat ook wel door sommige schorsingen. Meneer Demmers? We... Ja, zoals het amendement er nu bij ligt, vind ik. Alhoewel uh, natuurlijk uh, de wethouder parkeren heel erg coöperatief is. Maar vanuit het bestuurlijk oogpunt vind ik dat de raad hem met dit amendement het bos in stuurt. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw van der Veld. Ja, een korte opmerking over de overwegingen zoals die in dit amendement zijn. Dat, bij het besluit heb ik al aangehaald. Daar moet u eigenlijk stoppen met een punt achter maatwerk. Maar als ik dan een overweging lees... dat met de inbreng van de vernoemde... Van de, de ronde tafel... Het over het abonnement van, VVD over het abonnement van, van de VVD. Het... Maar okay. op een of andere miraculeuze wijze... ben ik daar nog steeds niet in toegekomen. Goed. Want dan was er weer Gaat dit, dan verder. was er weer dat. Dus vandaar, ik begin gewoon weer opnieuw. Dat een enquête niet nodig is... omdat er dus met de vernoemde ronde tafel... voldoende informatie voorhanden is... dan denk ik weer terug aan de woorden van de heer Tates... in de vorige sessie over dit uh, stuk... En eigenlijk heeft hij dat vanavond ook weer naar voren gehaald. Hoe zit het dan met die zwijgende meerderheid? Want er waren best wel veel mensen bij de ronde tafel. Maar ik heb geen 17.000 man gezien. Dus ik heb daar ook weer zo mijn vraagtekens bij. Of dan die ronde tafel wel helemaal leidend moet zijn. Ik vind het niet medelijdend moet zijn. En het zou fijn zijn als de overkant dan ook luistert als iemand wat zegt. Ik wou alleen zeggen dat het gouden tijden voor D66 worden met uh, al die enquêtes. Mevrouw de van der Veld. Ja, het is wel jammer dat de gouden tijden van de CDA over zijn. Mevrouw de van der Veld. Ik, uh, ik laat het hier maar bij, want uh, ik ben het een beetje zat, dat gedrag. Meneer Bawits. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik wil even vragen, kunnen we ook al, zijn we ook al aan het debatteren uh, over het raadsbesluit uh, dat voorlicht? Of alleen maar over het amendement uh, nog op dit moment? Beiden. Al oh, beiden. Ja, ja, oké. Okay. Nee, gelukkig. Dan, uh, dan neem ik even de vrijheid om over het raadsbesluit. Want daar, uiteindelijk gaat het, uh, denk ik, daar toch om. Om daar even over uh, te vertellen hoe wij als GroenLinks uh, daarin staan. Uh, ik zal het kort doen. Ik, ik, ik, uh, ik heb geen uh, schorsing veroorzaakt. Maar ik, ik ga toch rekening houden met een uh, diepe wens aan de overkant. Uh, GroenLinks uh, zag uh, eind, eind september of uh, iets over half september een uh, raadsvoorstel... Uh, ...van de wethouder, meneer Sandbergen. En um, daarin kregen we eigenlijk uh, drie opties uh, te lezen. Uh, optie 1, want ik probeer het voor mezelf even helder te krijgen... ...want ik heb zoveel informatie gehoord... ...dat ik het voor mezelf ook op, op een rijtje moet krijgen. En ik hoop het te delen met, uh, met mensen die luisteren... ...want misschien hebben het sommigen het ook niet meer helemaal helder op het netvlies. Uh, er is er vast wel één. Um, optie 1... Bestaat uit uh, waar we uit kunnen kiezen uh, om als raad over te besluiten, is dus de parkeernota in stand houden en uitgangspunten van de parkeernota aanpassen. Uh, optie 2 bestond uit uh, gewoon de parkeernota in stand houden, zoals die is, en het uitrollen van het parkeerbeleid, zoals die aangenomen was. En uh, optie 3 is uh, parkeernota niet in stand houden en nieuw parkeerbeleid opstellen. Nou. Wij hebben het toen gelezen. Eh, we hebben het nu weer gelezen. En eh, een deel van de raad zal besluiten om eh, voor optie 1 te kiezen. En heel duidelijk eh, kiezen wij voor optie 3. En dat is de parkeernota niet in stand houden. En een nie, nieuw parkeerbeleid opstellen. That's it. Dus eh, dat is een van de drie opties die ons voorgelegd is door het college. En ik denk eh, dat ik daarmee ons standpunt voldoende heb verduidelijkt. Dank u wel meneer de voorzitter. Dank u wel meneer Bawits. Constateer ik dat het debat hiermee... ...voldoende is geweest op het onderdeel parkeren... ...inclusief de abonnementen die zijn aangekondigd. Ja? Ik ben verdrietig. Laat maar. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 4... ...en dat is de begroting van 2013. En dat agendapunt. punt... ...daar zijn... ...procedureafspraken over gemaakt. Binnen de politieke partijen is afgesproken... ...dat u per partij... ...een bondig betoog houdt... ...in maximaal acht minuten... Ja, dat lukt ...en het aardige is dat u aan mij heeft gevraagd... ...om u daarbij te helpen... ...en ik ga dat rechtvaardig bewaken... ...dat evenwicht... ...ik zal per vertegenwoordiger van de fractie... ...waarvan ik verwacht dat de fractievoorzitter is... ...steeds aan het begin vragen... ...wilt u een signaal tussentijds... ...wilt u een één minuten signaal... ...of wilt u geen enkel signaal... ...want eh, zo zie ik mijn rol... ...dat ik u het meest optimaal kan bedienen... Het is aan u de keuze steeds of u een signaal wilt en zo ja welk signaal. Dat betekent ook voor iedereen thuis, maar ook voor de luisteraars hier op de publieke tribune... ...dat de algemene beschouwingen nu beginnen. Uh, we gaan in volgorde van grootte van politieke partijen. En dan gaat het letterlijk om het aantal stemmers, niet het aantal raadsleden hier. Vervolgens zal er wel of niet een korte schorsing zijn. Ik kijk ook even naar de klok. De vraag is of het college gaat antwoorden in deze termijn al. Het kan best zo zijn... Dat gelet op de tijd ik dan de vergadering schors en het college vervolgens morgen als eerste gaat reageren. En aansluitend het debat de vrije ronde plaatsvindt. Maar daar laat ik mijn gedachten nog over gaan. En in dat debat komen dan ook abonnementen en moties aan het eind aan de orde. Dat is een beetje ruwweg hoe ik de procedure zo voor me zie. En ik zie dat dat op gejuich en instemming kan rekenen. Dank u wel voor uw enthousiasme. We gaan beginnen. Het spits wordt afgeweten door de fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Vrij. En dan is de vraag: wilt u een tussentijds signaal, een één minuutensignaal signaal of geen signaal? Dat is variant 4. Goed. Aan u het woord, mevrouw Vrij. En excuses, ik vergeet te zeggen. U mag gebruik maken hier van de bevoorrechte positie aan de zijkant. Het hoeft niet. Dat laat ik aan de fractievoorzitter zelf over. Ja, dank u wel, voorzitter. Doet hij het? Ja.